10 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. Hoe groot is de kans op ongeregeldheden tijdens het geplande bezoek van minister Kamp aan de provincie Groningen? Met aandacht voor een nationale campagne tegen agressief gedrag op scholen. Nu eerst het nos journaal met Jan van der Putten.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 Between and the States, never, ever be broken. Ook de Britse oud-premier Blair is bij de uitvaartceremonie. Namens Nederland is oud-premier Kok aanwezig. Sharon wordt vanmiddag bij zijn boerderij in Siderot begraven. De rechtbank in Amsterdam buigt zich vandaag over de Faro-ramp van 21 jaar geleden. Op 21 december 1992 verongelukte een toestel van Martin Air... bij de landing op het vliegveld van Faro in Portugal. 56 mensen kwamen om het leven.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 De banen zijn er nog niet. En om dan mensen uit en, uh, nadat ze goedgekeurd zijn voor werk. Nou, en als die mensen uh, zicht hebben op een enkeltje bijstand. of nog erger, helemaal geen inkomen. ja, dan laat je mensen in de kou staan. en zijn er geen echte banen. En dat is natuurlijk nimmer nooit beoogd in het Sociaal Akkoord. De herkeuring is onderdeel van het Sociaal Akkoord. Heert zei dat hij het akkoord niet wil aanpassen.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 dan op zijn minst denk ik, of ben even overtuigd... dat je tot inzicht moet komen, dat er met een vergrootglas... een heel sterk vergrootglas, bijna met een microscoop... naar Israël wordt gekeken. Het is niet ver om één een, om een land anders te bekijken dan een ander land. PGM is het derde bedrijf na Royal Haskoning en Vitens. dat geen zaken meer doet met bedrijven in Israël.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 Radio 1, KRO en CRV. De ochtend. Met Guilene Plag en Jurgen van den Berg. Fondsen die werven voor de bestrijding van ziektes, die hebben veel bureaucratie nodig om te bepalen welk onderzoek geld krijgt. Dit geld is natuurlijk ook verzameld door mensen die donaties doen. Dus ik vind het ook niet meer dan logisch dat daar een hele zorgvuldige procedure aan vastzit. Straks meer in onze reportageserie. Eerst nu gemeenteraadsleden die vinden dat ze hun werk niet goed meer kunnen doen. In het vorige uur hoorde u al de bevindingen van een enquête... die is gehouden door raadsledenvereniging Raadslid.nu. Eh, daaruit blijkt dat gemeenteraadsleden vinden... dat ze steeds minder grip krijgen op hun taak... en dus ook op het beleid van de gemeente. Sterker nog, dat de lokale democratie zelfs in gevaar komt. Aan de telefoon is nu Kees-Jan de Vet namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Meneer de Vet, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u geschrokken van de onderzoeksresultaten? Als een kleine 2000 raadsleden in Nederland dit signaal neerleggen, dan moeten we dat heel serieus nemen. Dus ja. ik neem het, we moeten daar iets mee ja, wat, wat gaat de VNG daarmee doen dan? Uh, het onderzoek komt op het goede moment. Binnenkort wordt in de Tweede Kamer uh, gesproken over de wet gemeenschappelijke regeling. Dat klinkt uh, vrij technisch, maar dat is nou precies de wet waarvan raadsleden het idee hebben dat ze daar onvoldoende bij betrokken, uh, betrokken bij zijn. En in die context hebben we uh, het idee om daar met minister Plasterk over uh, te spreken. Uh, wij vinden het belangrijk dat de WGR, de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, een hulpstructuur uh, uh, blijft en niet de hoofdstructuur wordt. Wacht, u, wat proces... bedoelt u daarmee? Want dat klinkt heel erg ambtelijk. Uh, wat ik daarmee bedoel is dat uh, uit het onderzoek blijkt dat gemeenteraadsleden het idee hebben dat ze het nakijken hebben bij bovenlokale afspraken. Ja, dus als er en... samengewerkt wordt tussen gemeenten. Ja, en wat wij uh, belangrijk vinden... dat er in 403 gemeenteraden... dus in elke gemeente afzonderlijk... verantwoording wordt afgelegd... over uh, beleid en dan vooral over de grote... decentralisaties die op gemeentes afkomen. Het kan niet zo zijn dat een raadslid uh, te horen krijgt, ja, ik heb als wethouder... afspraken gemaakt door andere gemeenten... Ja. wat daarvoor nodig is. En dat vragen we dus aan de minister... en dat schrijven we in de brief... Uh, in, in de context van de wetsbehandeling binnenkort... dat wij tegen de minister zeggen van... komen grote nieuwe taken op Nederlandse gemeentes af. Wij vinden het belangrijk... Dat dat we een begeleidingsprogramma maken voor uh, vier jaar... dat de sociale decentralisaties goed in de afzonderlijke gemeenteraad worden uh, besproken. En dan wordt steeds meer die WGR, waar nu kritiek op is... er wordt een hulpstructuur in plaats van dat raadsleden... zoals uit, uit ons blijkt, uh, niet on, uh, voldoende betrokken zijn. En zo'n begeleidingsprogramma, dat betekent dat er cursussen moeten komen? Want we hadden net de minister in de uitzendingen, die is wel bereid om cursussen aan te gaan bieden voor de gemeenteraadsleden. Ja. Het is uh, fundamenteeler dan het aanbieden van cursussen, uh, Daar zullen we met de minister er dan ook over uh, moeten praten. Wat moet het meer de... worden dan? Uh, ik denk dat we in 403 gemeentes, in elke gemeente, moeten we een beeld hebben... wat is de, so de sociale staat van de stad dat, uh, of de sociale staat van het dorp. Dat uh, uh, gemeenteraden uh, intensief uh, geïnformeerd worden door colleges. Wat zijn er voor ontwikkelingen? Maar hoe en kom dat je of... daarachter dan, hoe, dat, hoe, dat, hoe zo'n gemeente ervoor staat? Moet iemand dan langsgaan daar? Uh, ik denk dat uh, de colleges van burgemeester en wethouders de verantwoordelijkheid hebben om dit soort rapportages te gaan maken. En het is natuurlijk slecht om aan de hand van een incident uh, over de decentralisaties uh, te praten. Maar we willen uh, vooral proberen uh, met uh, de gemeenteraden op een goede manier in gesprek te komen. Op, uh, in plaats van ja, over een wet gemeenschappelijke regelingen. Die is voor raadsleden veel te ver van hun as. Want een wethouder verschilt zich nu dus ook makkelijk achter groter beleid. Um, die, die indruk ontstaat op dit moment. En dat moet dus beter en uh, dat is fundamenteel dan alleen maar een aanpassing van de wet. Daar ja. hebben we een goed begeleidingsprogramma voor nodig. Minister Plasterk zei ook, ja, je krijgt steeds meer gemeentes die gewoon gaan herindelen. Dus daarmee ondervang je misschien ook een deel van de problemen. Dat lijkt mij niet de oplossing. Als er geherendeeld wordt, dan moet dat niet vanuit Den Haag komen. Maar uh, zou de gemeente zelf ook initiatief uh, moeten nemen? Wat dat betreft wordt het voor inwoners... dat ze vaak op een nog grotere afstand van het gemeentebestuur uh, komen uh, te zitten. Wat ons betreft moeten we naartoe dat we de decentralisaties straks in afzonderlijk in gemeenteraden gaan bespreken. En uh, daar moeten we een begeleidingsprogramma van maken. Dank u wel. Kees-Jan de Vet van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Graag gedaan. Goedemorgen. Minister Kamp, die van Economische zaken is, die gaat vrijdag naar Groningen... om daar de conclusies van het onderzoek naar gaswinning toe te lichten. Meldt althans de regionale zender RTV Noord. De politie in Groningen is bezig met een risicoanalyse. Wouter de Vries, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de politie Noord-Nederland. Kunt u dat bevestigen dat Kamp vrijdag komt? Nee, ik kan dat niet bevestigen. Ik weet dat dat minister mogelijk plannen heeft om deze richting uit te gaan. Maar of de minister nu vrijdag, zaterdag, morgen of volgende week komt, dat is ons nog niet helemaal duidelijk. Maar dat maakt niks uit, want wij proberen daar wel uh, natuurlijk op in te springen om uh, de risicoanalyse in ieder geval klaar te krijgen. Want daar bent u wel degelijk mee bezig? Uiteraard, uiteraard. Maar hoezo eigenlijk uiteraard? Nou, dat is logisch dat wij natuurlijk alle, wanneer alle bezoeken van de minister die hier naar het noorden komt, uh, dat wordt door ons altijd uh, door de politie een uh, risicoanalyse gemaakt. dus nu ook in dit geval. oké okay, is dat is altijd met deze minister en, en in deze functie of is dat altijd als er een minister komt? Nee, het is altijd, er wordt altijd rondom een bezoek van een belangrijk iemand of een evenement, wordt altijd een risicoanalyse gemaakt door ons. En dat is niet vreemd natuurlijk, want we willen graag inspelen op de mogelijke risico's die zich aandienen bij een bezoek of bij een evenement. Ja. Dus daar willen we graag heel snel op in kunnen spelen. Maar de spanningen zijn natuurlijk wel wat toegenomen de laatste tijd. Ja, ik begrijp dat. Uh, wij begrijpen natuurlijk dat de mensen ontevreden zijn. En uh, kijk, uh, er zijn heel veel mensen met uh, die door allerlei omstandigheden uh, zijn met de rug tegen de muur komen te staan. Hè? Met, met, met, met hun woning, met werkverlies, et cetera. Dus uh, wij, kunnen, wij kunnen ons echt voorstellen dat er onvrede is. En we hopen dat ook, dat uh, wanneer de minister hier naartoe komt, dat het door middel van een goede dialoog... Uh, een, een, een stapje dichterbij een, een oplossing of een andere regeling uh, wordt, uh, wordt gekomen. Want er waren op drie locaties van de NAM waren acties uh, gisteren. Uh, nog redelijk vriendelijk. hoewel. Ja. Er was één meneer aangehouden, begreep ik uh, ook. Ja. Uh, maakt dat dan dat die risicoanalyse stringenter moet? Of, uh... Nee. Nee, nee, wij, wij, houden gewoon rekening, wij, wij, wij gaan uit van de positieve, laten we dat voorop stellen. Uh, wij, wij gaan ervan uit dat de mensen graag een oplossing willen voor hun probleem. En uh, dat da, da, da, da, da begrijpen wij ook best. Dus, maar wij houden wel rekening mee dat, dat, ja. dat het goed kan gaan... maar dat het misschien ook wel uh, ietsje minder kan gaan. Dat weten we, we houden overal rekening mee ah. en dat is logisch. En, en wat, dat betekent dat u alles onderzoekt, sociale media? Ja. ja. Zijn er ook al mensen die zich gemeld hebben bij de politie... die gewoon in de open zeggen van uh, ik wil gaan demonstreren daar? Ja, kijk, we krijgen allemaal signalen binnen en uh, sommige mensen die, die willen een, een eigen actie gaan voeren, sommige wat meer gegroepeerd. Ja, dat, dat, dat krijg je toch, maar dat volgen wij allemaal uh, zeer nauwlettend. ja en, en hoe doet u dat? Ja, daar hebben wij onze systemen voor. Hè. Dat, is een beetje, dat, is een dat beetje krijgen wij uit, niet te weten, heb... gok ik zeg ja. In het belang van het onderzoek wilt u dat niet vertellen. Dat is een heel goede zin. Ja, inderdaad. Oké, okay, nou, afwachten dus of die inderdaad vrijdag komt. RTV Noord meldt dat. Ik weet uit ja. eigen ervaring dat dat een zeer betrouwbare bron is. Die zullen ja. dat niet zomaar melden. Um, we gaan het wel zien. U hebt uw risicoanalyse voor elkaar tegen die tijd, neem ik aan. En dan kan de minister afreizen naar Groningen. Uiteraard. En we hopen dat een hele goede dialoog uh, opgestart wordt hier. Wouter Fitch. de Vries is van de politie Noord-Nederland. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Hoor. Van 9 tot 12. De ochtend op Radio 1. Veilige publieke taak, dat heet. Eh, zo heet het nieuwe campagne van bureau HALT die vanmiddag wordt afgetrapt door. Daar is die weer minister Plasterk. Maar het klinkt niet zo sexy ontdekte ze al. Het is een campagne die jongeren bewust wil maken van agressief gedrag op school en het effect dat dat op leerkrachten kan hebben. Dus op zich een belangrijk iets. Arina Kruithoff, directeur van bureau HALT. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het nu zo slecht gesteld met de veiligheid op Nederlandse scholen? Nou dat valt reuze mee. Um, wat je ziet is dat heel veel scholen uh, het veiligheidsbeleid steeds meer aandacht geven en op zoek zijn hoe ze dat op een goede manier met alle betrokkenen vorm kunnen geven. Uh, en vandaar dat wij uh, dit traject zijn gestart. Maar als het al meevalt, waarom is het dan nodig om er ook nog eens een traject tegenaan te gooien? Nou, Het is nodig omdat we merken dat uh, de jongeren uh, uh, zich vaak helemaal niet bewust zijn uh, wat ze doen. Wat mensen met een publieke functie doen en het belang van wat ze doen. En het is ook nodig om jongeren mee te geven hoe ze uiteindelijk om uh, moeten gaan in uh, wat lastige situaties. Hoe ze hun ja. agressie kunnen beteugelen, dat soort vraagstukken. Want ga je dan in eerste instantie laten zien hoe belangrijk het is dat er een docent voor de klas staat? Nou, Het gaat om meer dan alleen de docenten overigens. Het gaat om alle medewerkers met een publieke functie, dus ook om politie. Agenten, ambulance, personeel, de tramconducteur enzovoort. Um, wat we eigenlijk laten zien, we beginnen met uh, in de lessen um, die, die medewerker wat dichterbij te brengen. Dus we vragen ook leerlingen, uh, ken je zelf iemand in je omgeving die een publieke functie heeft? En dan blijkt bijvoorbeeld uh, dat een leerling een, een vader of een moeder heeft uh, uh, die politieagent is. En die leerling vertelt vervolgens in de klas uh, dat die moeder wel eens... Uh, ja, teleurgesteld thuiskomt of zelfs nog wat heftiger... dat ze een tijdje uit de relatie is omdat ze iets heftigs heeft meegemaakt. En dan breng je het voor de jongeren wel een stuk dichterbij. Maar ja, jongeren kunnen dan misschien voor het ene klasgenootje wat begrip op hebben... maar zijn over het algemeen, zijn pubers natuurlijk wel opstandig. Ja, kijk... Het is ook wel een uh, beetje een sport om te jennen. Nou, uh, het is, uh, wat bij pubers hoort is dat ze de grenzen opzoeken... Um, en dat hoort bij opgroeien. Um, en ik vind het de verantwoordelijkheid van de ouders, van de leerkrachten... van hand, van wie dan ook, om de jongeren daarin uh, wel een stukje te, te begeleiden... en te helpen en te laten zien wat we daarin in de samenleving wel en niet acceptabel vinden. Wat de normen zijn. En dat gaat nu met drie lessen. Is dat voldoende om een mentaliteitsverandering teweeg te brengen? Ja, nou, de kracht van het project is meer dan dat het drie lessen zijn... Um, wat we doen is ook breed op de school kijken hoe we het goed kunnen inbedden in het veiligheidsbeleid. Dus we gaan ook met de leerkrachten en met het bestuur van de school in gesprek over hoe heb je nou eigenlijk je normen vastgesteld. Uh, heb je daar ook de ouders bijvoorbeeld bij betrokken? Uh, hoe handhaaf je ze met z'n allen? Doe je dat met z'n allen op een consequente manier? Um, dus we doen dat ook met de school en met de ouders erbij om het echt goed in te bedden. Dank u wel voor uw toelichting. Directeur van Dankjewel. Bureau Halt, wat was Arina Kruijthoff. We nemen u iedere werkdag de ochtend mee door. En ook nu weer, op deze maandag. Met Robbie Williams ook. Can't a The silence was pitiful. That day. A love is getting too cynical. Passion's just physical to stay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 Het gezonde doel. Fondsen zoals het Longfonds, KWF Kankerbestrijding en de Nierstichting... Die steken elk jaar bijna 200 miljoen euro in wetenschappelijk onderzoek. Hoe bepalen die goede doelen nou welk onderzoek geld krijgt en welk onderzoek niet? Verslaggever Niels de Jager gaat deze week op zoek naar het antwoord. Ja, kom maar. Zondag 29 december. In 12 steden wordt de Night Run gehouden. Dat is rennen in het donker voor het goede doel. Namelijk het longfonds. Dank, dank jullie wel. Voor, vooraf hoeveel je ook gesteund hebt. Het is ontzettend fijn dat jullie dat doen. Het is natuurlijk heel logisch dat longen en lopen dat dat samen gaat. Andersom. Sorry. Hartstikke goed. 4000 euro. Hartstikke mooi. Dank jullie wel. Hello? you. U bent longonderzoeker bij het LUMC... en ook voorzitter van de Wetenschappelijke Adviescommissie van het Longfonds. En die commissie bepaalt eigenlijk hoe die ja, pot met geld van 3,5 miljoen wordt verdeeld. Hoe, hoe maak je daar een keuze in? We vragen mensen, onderzoekers, vragen we om een voorstel in te dienen. Dat is een korte samenvatting van wat ze van plan zijn... en wat ze daarvoor nodig hebben en met wie ze dat willen gaan doen. Uh, dat bespreken we vervolgens in de Wetenschappelijke Adviescommissie... waarin dus wetenschappers, longartsen... Zitten, maar ook patiënten, dat is bijzonder bij het Longfonds, dat ook patiënten betrokken zijn bij het beoordelen van het wetenschappelijk onderzoek. In 2010 diende longonderzoeker Hermelijn Smits zo'n aanvraag in voor een onderzoek naar een astmavaccin. Na de eerste selectie moesten het voorstel ook mondeling verdedigen. Ergens in een zaaltje waarbij dus de wetenschapsraad aanwezig is. En waarbij uh, gewoon een soort vergaderzaal die afgehuurd is. En waarbij uh, de mogelijkheid is om een presentatie te presenteren. En, uh, ja. en dan met zveterige handjes uh, proberen Precies. ze te overtuigen. Precies, dat is uh, een beetje de situatie inderdaad. Het ja, klinkt als een behoorlijk ja, grondige strenge procedure. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar goed, het gaat natuurlijk ook om veel geld. En uh, dit geld is natuurlijk ook verzameld uh, door mensen die donaties doen. Dus ik vind het ook niet meer dan logisch... dat daar gewoon een hele zorgvuldige procedure aan vastzit. Het zijn allemaal ja, veelbelovende onderzoeksaanvragen, lijkt mij. Hoe maak je daar een keuze in? De belangrijkste criteria zijn wetenschappelijke kwaliteit en relevantie voor de patiënt. Dat laatste is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk om te meten. Hoe... Nee, niet zwart-wit lijkt me. Nee, dat is niet zwart-wit. We zeggen wel eens, van als je kijkt naar het, de ontdekking van het DNA... dus nu 60 jaar geleden, ja, dan zeggen we voor de grap wel eens... van voor het onderzoek wat daaraan te grondslag heeft gelegen... zou je vandaag de dag eigenlijk geen subsidie krijgen. Omdat het soms heel erg moeilijk is om te voorspellen... wat de relevantie van onderzoek is voor een patiënt... Uh, over 10 jaar, of over 20, of over 50 jaar. Ik zei net al: 3,5 miljoen euro ja, heeft het Longfonds te verdelen. Als je kijkt naar het totale aantal aanvragen, onderzoeksaanvragen die er binnenkomen. Hoeveel meer dan die 3,5 miljoen is dat? Ja, dat is voor onderzoekers erg frustrerend. Omdat uh, je kunt ongeveer zeggen dat 5 tot 10 procent van de oorspronkelijke aanmeldingen he, van die samenvatting van het onderzoek... Uh, hebben we voor ongeveer 5 tot 10 procent uh, is er geld. Ja. Dus 90 tot 95 procent krijgt nee te horen. Uh, dat klopt inderdaad. Dat lijkt me een hele moeilijke keuze. Dat is een, dat is een heel moeilijke keuze. Uh, het is ook een grote verantwoordelijkheid... voor zo'n wetenschappelijke adviescommissie. En uh, vandaar dat uh, iedereen dat werk ook heel erg serieus neemt. Ja, gaan jullie mee? Terug oh, okay. bij de hardlopers van de Night Run... Jullie lopen geld bij elkaar eigenlijk voor het longfonds. Is, is dat belangrijk? Ik vind het wel belangrijk, ja. Ja, ik ben blij dat ik kan lopen. En zij kunnen het waarschijnlijk niet. Dus uh, ja, dat uh, is een klein beetje wat ik kan doen. Dus uh, ja. Ja, ik vind dat wel. Ik doe eigenlijk altijd uh, dingen waar een goed doel bij is. En, en wat denkt u dat er gebeurt met die 2,50 aan inschrijfgeld... die uiteindelijk naar het longfonds gaat? Wat, wat gebeurt daarmee? Nou, daar zullen ze vast iets goeds mee doen. Maar ik weet niet precies wat. Ik uh, verwacht dat ze dat gewoon goed in gaan zetten. En uh, dat daar uh, on, meer onderzoek en dat er meer oplossingen komen. En dat ja, uh, voor die mensen er inderdaad uh, wat meer gebeurt. En je hebt er alle vertrouwen in dat dat goed gebeurt? Ja, dat moet wel. Ja. Dat geld blijkt vooral te gaan naar onderzoek waar de industrie geen brood in ziet.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 De stelling is, het is goed dat premier Rutte en Willem-Alexander naar Sochi gaan. Daarover praten we dus vandaag in Stand.nl. Zijn al veel reacties opgekomen. En mensen die het eens zijn zeggen bijvoorbeeld... Poetin is nergens van onder de indruk en al helemaal niet van Nederland. Dus wat maakt het uit? Sowieso is Poetin niet onder de indruk van een boycott. Beter is om daar juist naartoe te gaan en een dialoog met elkaar te hebben... zonder de spelen te verknoeien. Uiteindelijk telt dat sport verbroedert. En nog een officiële reactie in tweet van Pieter Hilhorst... wethouder Financiën in Amsterdam. Diep teleurgesteld in Rutte en Schippers. Ze kiezen voor de weg van de minste weerstand. Blijf toch weg uit Sochi. Op de site ruim 650 stemmen uitgebracht. www.stand.nl 40% is het eens met de stelling 60% oneens. Het is goed dat premier Rutte en Willem-Alexander dus naar Sochi gaan. Bram Wassenaar, goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen. U bent voormalig atleet en trainer. In 1972 kwalificeerde u zich voor de Olympische Spelen in München. Maar u trok zich daar terug toen Palestijnse terroristen... negen Israëli's hadden gegijzeld en uh, bij een zelfmoordactie hadden gedood. Uh, die Spelen gingen gewoon door en uh, er gingen heel wat atleten terug. U was er één van. Ja. Wat vindt u eigenlijk van onze stelling? Zegt u daar tegen eens of oneens? Uh, moet ik even denken nog wat de stelling was, maar ja. ik, ben het, ik ben het eens dat ze uh, eigenlijk niet zouden moeten uh, gaan. Oké, okay, dan bent u ja. het uh, oneens met onze stelling, want ja. die luidt dus <laughs> het is goed dat premier Rutte en de koning naar Sochi gaan. Waarom uh, vindt u dat geen goede zaak? Uh, ik, denk, ik ben van mening dat, uh, gelet ook uh, het feit waar, waar de spelen nu gehouden worden, dat uh, politiek... ...en de regering zich uh, eigenlijk een wat terughoudender standpunt in hadden moeten nemen. En, en waarom? Nou ja, omdat uh, zeker uh, had ik dat van uh, een, uh, een Rutte verwacht... Die, uh, ...die lid is van een partij die de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel heeft... ...en vrijheid van seksuele geaardheid... En die gaat nu naar een land en een, uh, een politiek leider uh, waar uh, daar totaal geen sprake van is. Maar hij zegt dat hij dat daar allemaal gaat bespreken met ja, Poetin. Dat zal wel. Ja, dat zal wel. Dat ja. gelooft u niet? Nee, daar geloof ik niks van. <laughs> dan zeg ik, bespeur wat cynisme in dit geval. Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Dat had hij al veel eerder stadium kunnen doen dan. Want volgens mij heeft hij nog recent met Poetin gesproken. Ja, hij is daar kort geleden natuurlijk ja, nog geweest. Precies. Ja, precies. Dus dat had hij lang moeten doen. Ja. Maar je hoort toch altijd sport en, en politiek moeten we niet gaan samenvoegen. Dat moet je uit elkaar houden. Dus dan kan hij er wel naartoe. Zonder een politieke daad ja, daarvan dat, ja, te maken. Dat, ja, dat uit elkaar houden, dat, is, dat, dat komt omdat we... Kijk, dit gedoe mag natuurlijk nooit ten koste gaan van de sporters. Nee. Maar ben je daar als sporter eigenlijk mee bezig? Wie er wel of niet komt van, van de koning of de politiek? Nou, ik denk het niet. Nee, dat zou, dat zou, die hebben een heel andere focus. U bent daar zelf ook nooit mee bezig nee, geweest in de, hoor, de tijd dat nee, u actief was? Nee, nee, nee. nee. Alleen toen in, in, in de tijd van München, ja, dat raakte mij persoonlijk, omdat ik ja, in, die, in diezelfde zomer nog een aantal Israëlische atleten in huis had gehad. Zeg maar om mee te trainen. Ja, en als dan zoiets gebeurt, dan. Uh, ja. Dan is mijn standpunt is dan, uh, op dat moment duidelijk. Meneer er nog even over de situatie nu, hè, Sochi. Ja. Uh, want we hebben het nu de hele tijd over Rutte gehad, maar de koning gaat dus ook. Uh, die heeft natuurlijk een IOC-link. Uh, ja. uh, is het ook zo dat u daar bezwaar tegen maakt? Nou ja, kijk... Het is in ieder geval... Kijk, toen, in de tijd dat hij ioc lid was, Kijk, ze hadden de speler nooit aan Sochi mogen toewijzen. Nee. Dus hij is deel van uh, die foute beslissing toen. En uh, ja, ik, ik bedoel, ik kan me nou nu voorstellen dat hij uh, zegt van nou ik heb me ik heb me daar mede verantwoordelijk voor gemaakt toen de tijd. Uh, dus uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik uh, neem de consequenties en ik ga, ik ga naar Sochi. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen dit is selectieve verontwaardiging. Hè? We zijn vier jaar geleden in, uh, in Peking geweest. Of ja, langer, langer geleden ja. al zelfs. Ja, uh, ja daar, daar is ook van alles mis. Ja, ja, klopt. Maar ik weet niet wie er toen van de regering was. Maar kijk, nogmaals, ik, ik was daar zelf als coach. He, dus de, de sporters en de coaches die, die, die hebben een heel andere focus dan, uh, dan, dan, de, dan de politiek. Kan je de sporters helemaal niet verwijten? Want die, die vraag wordt ook wel opgeworpen natuurlijk door mensen. Ja, ja, tuurlijk. Laat die sporters eens een statement maken. Nou ja, kijk, als, als ze dat zouden willen... dan zouden ze dat inderdaad ter plekke moeten doen. Ze moeten sowieso gaan, vindt u? Ja, ja, ja, ja natuurlijk. Ik bedoel, uh, wat heb je eraan om een statement te maken in Nederland... als je vervolgens een week daarna je koffers pakt en naar Rusland gaat? Maar goed, u heeft destijds toch ook bewust besloten om gewoon niet te gaan? En om ja, maar die spelen dat te was de een persoonlijke titel. Omdat ik uh, een aantal Israëlse atleten persoonlijk ja, kende. En dat was dus niet om een statement ook te maken? Nee, nee, nee, nee, niet, niet echt. Nee, nee, Want op zich waren er toen maar weinig eigenlijk die zich hebben ja, teruggetrokken. He? De meeste mensen gingen gewoon. Ja, ja goed, dat werd ook uh, aan onszelf overgelaten, die beslissing. Uh, dat werd dus niet door de ploegleiding uh, opgelegd. Maar we, men, de atleten konden zelf een keuze maken. Nou, dat was op zich een prima, uh, een prima beslissing van de ploegleiding toen de tijd. Ja. Hè? Maar nu, nu aan de voorkant, met Sochi aanstaande, zegt u eigenlijk... die delegatie van Nederland is, uh, is veel te zwaar als je kijkt wat daar allemaal ja. gebeurt. Ja, ik, ben, ik vind het bijna een beetje provocerend, moet ik zeggen. En hoe bedoelt u dat? Nou, provocerend in de zin van: nou, kijk, we gaan toch met z'n tweeën, zware delegatie. Ja. En, uh, ondanks alle protesten, we doen het toch. Ja, ik las ook vanmorgen zeg, in een van de kranten een vinger richting uh, de mensen die er tegen zijn. Uh, Daar ja. kunt u zo bij aansluiten. Dank u ja. wel, uh, Bram Wassenaar. Okay. Hij is. Uh, atletiek, uh, atle atleet trainer, zelf. Ja. ja, en nu, uh, nu atleet uh, atleetentrainer. Nu trainer. Vroeger atleet. Dank u wel. Ja, okay. We pakken nog even een tussenstandje erbij. 39% is eens, 61% oneens met de stelling. Het is goed dat premier Rutte en Willem-Alexander naar soortje gaan. U kunt dus nog blijven reageren via de site www.stand.nl. Als u twittert, gebruikt dan hashtag standpunt. En uh, nou ja, via de gratis te downloaden app kun je natuurlijk ook nog steeds reageren. Het is half elf geweest. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal, Jan van der Put. Bij de Knesset in Jeruzalem hebben Israëlische leiders... en internationale gasten afscheid genomen... van de overleden oud-premier Sharon. President Peres sprak van een vriend, een leider, een militaire aanvoerder. En ook de Amerikaanse vice-president Biden memoreerde Sharon's moed... zowel politiek als militair. Sharon wordt begraven bij zijn ranch in de Negev-woestijn... in het zuiden van Israël. Het aantal kampeerauto's in Nederland is de afgelopen jaren fors gestegen. Sinds 2009 is het aantal gestegen van bijna 60.000 naar ruim 85.000. Een toename van 44 procent blijkt uit cijfers van brancheorganisatie BOVAG en bureau VVE. Jongeren met een waajonguitkering moeten voorlopig niet worden herkeurd, vindt de FNV. Het kabinet wil tussen 2015 en 2018 bekijken wie van de jonge gehandicapten nog recht heeft op zo'n uitkering. FNV-voorzitter Heerts zegt dat er eerst uitzicht moet zijn op werk. En de rechtbank in Amsterdam buigt zich vandaag over de Faro-ramp van 21 jaar geleden. Op 21 december 1992 verongelukte een toestel van Air bij de landing op het vliegveld van Faro in Portugal. 56 mensen kwamen om. Slachtoffers willen dat de rechter bekijkt of Martiner... aansprakelijk kan worden gesteld voor dat ongeluk. Dat zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er is een ongeluk gebeurd op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij de wijkertunnel staat twee kilometer... en er zijn twee rijstroken dicht. De Ochtend. We krijgen zometeen een update uit Bangkok, waar al heel de ochtend hevig geprotesteerd wordt. En in de nationale nieuwsquiz ontvangen wij zometeen Dorothee Wiesman. Die is 54 jaar, het Arnhem Trap deze week van de quiz af. Wie wordt de nieuwskenner van deze week? Ook een belangrijke vraag natuurlijk. Maar eerst nog even CCR. Hier is Sprout Mary. Welkom Job in de City. De band van de boertjes Fogarty, Credence Clearwater Revival was dat. De Thaise premier Shinawatra Watra heeft de leiders van de oppositie opgeroepen om te praten over een mogelijk uitstel van de verkiezingen. En die uitnodiging komt na een dag van massaal protest, dat de hoofdstad Bangkok voor een groot deel heeft lamgelegd. We gaan eens kijken hoe het daar klinkt bij nos correspondent Michel Maas in Bangkok. Vanochtend klonk het al een enorme herrie. Nu valt het mee. Uh, ja, hebben ze de handreiking, ja, ik, ik, ja, hebben ze de handreiking van de premier de handreiking van om een beetje uit de herrie te komen. Oh, ik dacht, okay. ik, uh, ik wil jullie dat niet aandoen. Maar de herrie is er nog wel degelijk, hoor. Het is uh, overal in de stad, zo'n enorme speakers. Mensen op podia die staan toespraken te houden. Er is muziek en uh, ja, demonstranten blazen op scheidsrettenfluitjes. Uh, dat is het kenmerk van deze demonstratie. Dus uh, herrie is er genoeg. Ja, het is niet zo dat er wat meer rust is nu de premier zo'n soort uh, handreiking heeft gedaan. Nee, want de vraag is of iemand zich daar iets van zal aantrekken. Want het doel van deze demonstranten is dat de premier weg moet. Gewoon weg. En ze willen geen, geen uh, verkiezingen. Dus ook niet verkiezingen over weg een paar maanden. Ze willen gewoon geen verkiezingen. Ze willen dat de premier opstapt. En daarna willen ze gewoon dat er zo'n uh, tussenregering komt. Die uh, één of twee jaar lang een ander Thailand gaat vormgeven. Een Thailand zonder de familie China Watra. Nou, die eisen zijn voorlopig nog niet ingewilligd. Dus dat betekent dat de uh, bank ook nog uh, dagen vast blijft zitten op deze manier? Iedereen probeert te speculeren over hoe lang dit gaat duren. Uh, op dit moment zitten er nog uh, ja, tienduizenden mensen. Misschien nog wel meer uh, her en der op uh, die uh, plekken waar de demonstraties zijn. Maar uh, ja, ze zullen de nacht hier gaan doorbrengen. Daar ziet het wel naar uit. Ze hebben zich helemaal voorbereid erop. Er is eten, er zijn tentjes, uh, slaapmatten. Het is allemaal klaar om hier de nacht door te brengen. En waarschijnlijk nog de komende nacht. wel. Oh. En dan hoorde ik jou vanochtend vertellen, als ik me niet vergis... dat er dat nu nog wel winkels of dergelijke open zijn. Tenzij het te grimmig wordt dat dan alles op slot gaat en dicht gaat. Hoe is dat nu? Ja, op dit moment is alles gewoon nog open... Uh, zelfs de, de, de trein, de, de SkyTrain, die rijdt normaal. Die zit woordenvol. Allemaal mensen die gaan demonstreren. Die nemen de trein en uh, die gaan naar de shoppingmall om een kopje koffie te drinken. En dat is nog steeds het geval. De winkelcentra die, uh, die staan hier gewoon open. En uh, er is niks aan de hand. Ze hebben het binnen waarschijnlijk nog drukker dan normaal op een maandag. Het is best een vreemde gewaarwording, denk ik, of niet, die combinatie. Ja, het is heel vreemd. Want ja, er hangt toch nog steeds die, die angst voor geweld in de lucht. Want uh, vooral ook in politieke kringen wordt gezegd... van ...deze demonstratie die kan eigenlijk alleen maar lukken... ...als er een militaire koep volgt. Want uh, ze kunnen demonstreren tot ze naar ons werken. En als de regering niet reageert, gebeurt er verder niks. Dus er moet iets gebeuren. Daar is iedereen hier een ja. beetje van doordrongen. Hè? Dus iedereen is bang voor... Uh, wat er gaat gebeuren als over anderhalf uur de zon ondergaat, misschien gebeurt er niks, misschien gebeurt het morgen, maar uh, iedereen is gedrongen van het gevoel dat het elk moment kan gebeuren, wat dan ook. Jij ja, houdt ons op de hoogte. NOS-correspondent Michelle Maas vanuit Bangkok. Dankjewel. Misschien wel de grootste horecazaak van Nederland, een Raai in Amsterdam, want daar is hij begonnen. Vanochtend de vakbeurs Horecava, een paar honderd stentjes, veel eten, drinken enzovoorts. En nieuwe cijfers die over de horeca gepresenteerd zijn, daar horen we straks al meer over in deze uitzending. Maar, Martijn Grimmies, te Amsterdam, is de stemming een beetje goed daar op de beurs? Nou, die is bijzonder goed, want je kunt hier eten en je kunt hier drinken. En dan is de stemming al gauw heel erg goed. De beurs gaat officieel pas over 20 minuten open, maar begint hier steeds drukker te worden. Luc Scholten, de beursmanager, in Wienskiel, zag zocht ik de hele ochtend lopen. Ja, dit moet een goed gevoel geven. Het geeft een geweldig gevoel. De beurs stroomt helemaal vol. Er staan al heel veel bezoekers te wachten tot ze zo nog binnen mogen. Uh, exposanten lopen af en aan met, uh, met de laatste, ja, laatste dozen met uh, stembemanning. En uh, we waren net ook eventjes bij een... Uh, een aparte beurs die we ook openen, Ethnic Food Europe. Ja. Uh, veel buitenlandse uh, exposanten ook. Met uh, ja, eigenlijk alle voedselproducten uit de wereldkeukens. En alle geuren uit alle wereldkeukens komen hier ook tegemoet. En ja, er is van eten nog niet zo heel veel terecht gekomen vanochtend. Maar er komt nu verandering in. Want Wat wij gaan, gaan bij, ja, bij een bijzondere stand zijn we nu. Maar eigenlijk zijn we, ja, daar zijn we nog niet eens, want we moeten eerst nog de lift in. Hè? Ja, we gaan uh, de lift in bij Augusto. Dat is dan een exposant van ons uh, de, uh, Daily Excel. En dan gaan we een hele bijzondere smaakbeleving. Uh, Mee we gaan eens even de lift in. We gaan namelijk eten in het donker. Eten in het donker. Mark Vonken, toch even wat vragen. Want uh, van u, uh, u bent de eigenaar van deze stand. Ja, We hebben op het knopje ja. gedrukt. Hè? Zo, deur kan dicht. Wat gaan we nu doen? We gaan uh, naar boven en we gaan een, uh, een, uh, iets creëren waardoor alleen maar de smaak nog, zeg maar, nog belangrijk is. Vaak als je ergens gaat eten dan zie je het gerecht en eigenlijk door het zien uh, verraad je de smaak. En nu gaan we proeven in het donker. Geen hand voor ogen zie je. Ja. Er worden gerechtjes geserveerd op kleine Ja, Dat is in het donker gegeten, Luc Scholte? Nee, ik eigenlijk nog niet. Er zijn verschillende restaurants die dat inderdaad aanbieden. Uh, was er nog niet van gekomen, maar uh, nou, nu de eerste ervaring. Ik we lopen zin. langs wat donkere gordijnen. Hier staat een pijl, hier moeten we naar binnen. En het is inderdaad. Heel donker hier. Pikken donker. Mag ik u weer even vasthouden? Ja hoor. Ja, hier is mijn hand, ja. Wat, wat, en nu? Uh, nu gaan we wachten tot uh, de dame van de bediening komt. Die lopen hier met uh, nachtkijkers op. Oh, nou, dame van de bediening, komt u maar weer naar binnen? Die zullen ons verrassen, ik met zie een, uh, echt geen hand project. voor ogen. Zijn ze er nog? We uh, moeten even wachten hier op de bediening. En je bent u trouwens voor het laatst in een restaurant geweest, meneer Scholten? Nou, dat was eigenlijk vlak voor de kerst. En sindsdien uh, vooral heel druk geweest met de opbouw van deze beurs. En, uh, maar, maar ja, meestal ga ik wel één of twee keer per week uh, uit eten hoor. Nou, eens even kijken of er al iets in onze mond gestopt kan worden. Terwijl ik uh, al op de tast... Ik zit toch nergens aan, hè? Oké, okay, daar komt ze. Ik zie wat. Nou, wat gaan we proeven? je ook. Ja, nou... Oh, ze loopt alweer weg. Het is denk ik te donker. Nou, wij gaan het zo meteen uh, eens even ondergaan. Kijk, komt ze er nog aan? Ik ga even checken voor nou, ja, het, het is live radio, hè? Nou, daar komt ze aan met een nachtkijker. Op de tast. En uh, hoe moet ik het nou in mijn mond stoppen? Ik uh, ga het één geven. Oké, okay, dan nou, moet ik mijn mond open doen. Ja. Ah, ah, ah, ah, oh. Ik pak hem er vast af. Nou, ze je ja. vet je toch een... Niet met volle mond praten, Ik Martijn. weet niet wat jij proeft, maar... Nee, ik doe... Wat is het nou, meneer school? Wat proeven we? Ja, ik proef groenten. Ik, proef... ik denk komkommer. En, ja. en toch iets van vis. En ik heb wat derdy aan ken, kien. <laughs> en pitjes. <laughs> nou, het, wat is het? Dat is heel bijzonder. Dat krijgen. Wat is het? Het is water... vaak een midden watermeloen en dan Dat gemaakt is. als een stik tatar. Dat is het watermeloen met tatar. Heerlijk hoor. <laughs> Zo zie je maar Heerlijk. hoe belangrijk uh, <laughs> eten is en hoe, hoe, hoe het gepresenteerd wordt. Ja, prima. Uh, bedankt. En uh, ik veeg mijn mond even af. En we gaan zo ons openmaken voor de opening van de horecava. Martijn Grimmies is de hele ochtend daar. Straks nog een bijdrage van hem in het volgende uur. We gaan uh, de aftrap geven voor een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. Dorothee Wieseman uit Arnhem is hier. Welkom. Dank je wel. Normaal geef jij het les. En ja. dan Nederlands les aan buitenlandse studenten of... Mensen nee. die hier komen werken? Nee, oudere mensen. Oudere mensen, mensen. Die dus al, uh, ja, het is eigenlijk natuurlijk toch fout. Hè? Je zegt buitenlanders, zeg ik zelf ook. Maar het zijn natuurlijk Nederlanders. Van buitenlandse, komaf. af. Ja, oké. Okay. Maar en er die zijn, dus niet uh, Nederland als de moedertaal hebben. Precies. En die dat moeten leren. Een hele gemotiveerde grote vrouwengroep heb ik samen met Ineke. In Arnhem. Ik denk dat ze nu allemaal... Uh, aan de radio gekluisterd zitten oh, om mee te luisteren. Dat verhoogt de spanning Jazeker. natuurlijk meteen. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, de score staat nog op nul. Dus alles wat dat u is neerzet, mooi. dat is de hoogste score. Dus dat heeft in ieder geval één dag bereikt. Ja? We benaderen het even positief. We is... gaan beginnen om de nieuwsfactor vast te stellen. De Nationale Nieuwsquiz. Israël neemt vandaag afscheid van oud-premier en oud-generaal Ariel Sharon. Who has passed away. Een held die zijn land heeft gered van de Arabieren, volgens veel Israëliërs. Een duivel die onnoemelijk veel slachtoffers heeft gemaakt, zeggen de Palestijnen. My heart is broken. Lost. The King of David. They don't make people like this anymore. And let us say: Amen. Acht jaar lang lag hij in coma. Zaterdag is hij op 85 jaar leeftijd overleden. Ariel Sharon, de Israëlische oud-premier. En dit is vraag 1. Wie woont er namens Nederland vandaag die herdenkingsbijeenkomst in de Knesset bij het Israëlische parlement? Dat is Wim Kok. En dat is goed, oud premier natuurlijk en minister van staat en bij de herdenking zijn verder eh, onder meer de Amerikaanse vicepresident Biden en de Britse oud premier Blair aanwezig. Sharon krijgt een staatsbegrafenis. Hij wordt vanmiddag begraven op zijn range. in welke woestijn? Is de vraag? In de Negev-woestijn. De Negev-woestijn is inderdaad goed. En dan komt hij bij zijn vrouw Lily te liggen. Die ligt er al. Bij vraag 3 hoort een geluidsfragment. Luister goed. De politie had de toegangswegen naar de NAM-locatie afgezet... om sympathisanten op afstand te kunnen houden. Dit doet hij toch voor alle Groningers? En voor iedereen die schade heeft? Dus dat zet heel veel zoden aan de dijk. Vraag 3. Leden van welke actiegroep hebben gisteren bij drie installaties van de NAM... de Nederlandse aardholumaatschappij geprotesteerd... tegen de aardgaswinning in Groningen? Dat was schokken, schokkend Groningen. Ja, dat is goed. Minister Henkamp van Economische Zaken doet ze volgens de actiegroep veel te weinig voor mensen die schade hebben door de aardbevingen en het gevoel van onveiligheid dat onder veel Groningers leeft. De voorzitter van die actiegroep werd zelfs korte tijd vastgehouden nadat hij een bord had geplaatst op een NAM-installatie bij welk dorp? Hmm. Westerend? Nee, ik weet het niet. Nee. Het was het Zand. Het zand. het zand. ja. Hield de installatie zogenaamd bezet. Medestanders demonstreerden daarna bij een installatie in Leermens. En toen ze hoorden dat de arrestant was vrijgelaten... toen zijn zij ook weer vertrokken. Vraag 5. Weer een geluidsfragment. Luister goed. Het was wel een keer leuk voor de verandering. Goed, uh, ontbreekt natuurlijk wel iemand. Maar uh, het werd de uh, tien nog spannender dan ik gedacht had. Maar uh, ik kon hem goed controleren. En, uh, Jan gaf goed het verschil aan, dus dan kon ik eigenlijk wel mooi bereiden. Wie is dit? Dat is de vraag. Dit is Jan Blokhuizen. En dat is goed. Gisteren in Hamar... Europees kampioen allround geworden. We gaan punten verdienen met de volgende vraag. Bij de vrouwen ging Erin Bust er een met de titel vandoor. Hoeveel afstanden won zij in Hamar? Drie. Drie stuks inderdaad. De 500 meter en de 3 kilometer. En gisteren nog de 1500. We gaan naar de laatste vraag. Daar kunt u nog vier punten mee verdienen. U krijgt de aanwijzing over een persoon uit het nieuws. Dus niet een onderwerp, maar een persoon. En de vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Zo gauw u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik speel nu de hoofdrol in een hele slechte film. Drie. Mijn grote persconferentie vandaag wordt overschaduwd door ander nieuws. Twee. Ik ben het bewijs dat macht erotiseert. Ja, stop. Uh, ik moet één woord zeggen, hè. Uh, Hollande. Ja, persoon is het inderdaad. François Hollande, uh, dat is goed, uh, speelt hoofdrol in een slechte film. Ja, uh, die actrice, daar zou hij een relatie mee hebben. Actrice Julie Gaillet, die ook trouwens in een campagnefilm voor de president meespeelde. Wist ik niet. Uh, houdt zijn halfjaarlijkse persconferentie, maar ja, die zal vooral gaan over zijn privébezonjes. 84% van de Fransen zegt dat zijn oordeel niet is veranderd door de vermeende affaire. En uh, wat er dan nog bij komt, is dat de echte first lady, Valérie Trierweiler... is opgenomen in het ziekenhuis. Die kan de, de druk allemaal niet meer aan. We komen, uh, Guilaine, op... Zeven. Een nieuwsfactor van zeven. Dat is een mooi Je bent er zelf tevreden over. Hè? Mooi uitgangspunt om zo meteen de tweede ronde te gaan spelen. I know you're gone. I know you're gone. But I don't feel what I know. I know you're gone.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 Bijna nog warm dit, dit singeltje, want het is gewoon gloednieuw. Van de Nederlandse band, Chef Special, In Your Arms. In Arnhem zit een hele grote groep vrouwen te luisteren naar Dorothee Wieseman. Zij geeft een normaal Nederlandse les. En nu uh, zitten zij te luisteren hoe Dorothee Wieseman het ervan af gaat brengen in de quiz. De nieuwsfactor die, uh, heb je op 7 gezet. Dus dat is een mooi uitgangspunt. We gaan 90 seconden lang zoveel mogelijk vragen op u afvuren. En het is zaak om ze zo snel mogelijk goed te beantwoorden. Hoe meer, hoe beter. He? Zo gezegd. Zullen we maar okay. gewoon gaan beginnen? Als u het niet weet, zegt u pas. En dan geven wij het goede antwoord. En dan gaan we razendsnel door naar de volgende vraag. Oké. Succes. De Nationale Nieuwsquiz. Na Nelly Kroes heeft gisteren welke fractievoorzitter... kritiek geuit op de Sochi-delegatie? Samson. Goed. De FNV wil dat het kabinet de keuring van mensen... met wat voor uitkering uitstelt? Wajong. Is goed. Na een aanloop van tien jaar... start vandaag het bevolkingsonderzoek naar welke ziekte? Darmkanker. Dat is goed. Hoe heet de burgemeester die namens de vier grote steden... vraagt om een verscherping van vuurwerkregels? Abu Taleb. Is goed. Paus Franciscus heeft gisteren de namen van hoeveel mannen genoemd... die in februari als kardinaal worden benoemd? 19. Dat is goed. Dit weekend verscheen de nieuwe roman van welke Japanse succesauteur? Marukami. Murakami. Murakami. Welke 22-jarige renner won in het Drentse de nationale titel... bij het veldrijden? Lars van der haag. Dat is goed. Welke advocaat daagt namens een groep certificaathouders... de raad van bestuur van de Rabobank voor de rechter? Ik dacht Spong. Dat is goed. Op 20 januari gaat het atoomakkoord van de zes wereldmachten... met welk land van kracht? Iran. Ja, dat is goed. Het kabinet mag de kinderbijslag in Marokko en Egypte niet verlagen. Welke minister gaat waarschijnlijk in beroep? Asher. Dat is goed. Welke club heeft excuses aangeboden... voor het thuislaten van de Israëlische speler Dan Mori? Vitesse. Dat is goed. Twintig wandelaars zijn bij welk overijssels dorp in het water gevallen nadat een brug waarop ze liepen, kantelde. Pas den Nul. De horeca in welke stad is woedend over de inzet van Lokpubus? Pubus? Goed Amsterdam. Utrecht. Vanavond wordt welke prijs voor de beste voetballer van 2013 uitgereikt? De gouden bal, is goed. Een jagersclub uit Dallas heeft een vergunning geveld voor het schieten van welk bedreigde dier. Oh, bevers. Neushoren. <laughs> dat is een verschil. Frans olieconcern maakt vandaag bekend ongeveer 50 miljoen dollar te investeren in de zoektocht naar schaliegas in Groot-Brittannië. Frans olieconcern, geen idee. Totaal was het. Okay. Nou. En wat is het totaal? Dat is dan uh, natuurlijk een belangrijke vraag. Uh, we hadden zeven uit de eerste ronde, daar komen er nu. 12 bij. Uh, dus dat is toch al gauw uh, 84. 84 punten, ja. Ja. Nou, dat is gelijk een flinke score. Wow. Um, daar kan de rest van de week kunnen de kandidaten zich op stuk bijten. Um, 84, dus zetten we bovenaan het lijstje. En nu maar afwachten of dat tot vrijdag stand houdt. Ja, spannend. Uh, tot die tijd geven we het normale prijzenpakket mee. Dus de kaarten voor beeld en geluid. We hebben een uh, DVD van Pinoza. Mooie serie. En uh, Ken ik nog niet. wat doen we nog meer bij? Oh, een, een radio. Ja, hartstikke fijn. En die doet het ook. ben blij mee. Die ja. gaat automatisch aan om 9 uur s ochtends als de ochtend begint. Ach, Mooi, geweldig. We gaan ervan uit dat er straks een van de cursussen een keer meedoet aan, aan die quiz. En dan is dat de ultieme test natuurlijk. Ja, daar kun je me aan houden. Goede reis terug naar Arnhem. Dankjewel. Dag. Het is goed dat premier Rutte en Willem-Alexander naar Sochi gaan. Dat is de stelling van vandaag. En u kunt bellen om te reageren 0800 1101. Goedemorgen, stand.nl. Ja, Goedemorgen, we spreken met Jens Muller. Hallo. Um, ik ben het uh, niet eens met de. Het, uh, het is een te zware delegatie, dat vind ik niet zo. Ten eerste is het wel, spelen een sportfeest, het is niet iets politieks. Uh, het wordt er helaas al jaren van gemaakt. Maar als je nou eerlijk bent, de nationale sporttrots, die staat daar. En als land hoor je dat dan wel te steunen, vind ik. Dus ik vind dat helemaal prima. Dan is het ook nog eens een keer zo dat het. Onze koning Eerelid is van het IOC, dus je kan het eigenlijk ook niet maken dat hij niet, dat niet ja. zou komen. Er is dus meer discussie over Rut ook, hè? Ja, nou ja, dan denk ik, nogmaals, het is een sportevenement, het is de Nationale ja. Sporthouds, dus die moet je gewoon steunen. Duidelijk, wij ik noteren vind... een eens in het standpunt. Standpunt Goedemorgen. voor de Goedemorgen, Jurgen, met Hannes. Hannes? Nee, ik schaam me ervoor, jongen. Ik, uh, ik voel me hier heel, heel slecht bij. Waar we vroeger altijd uh, voorop liepen, misschien wel eens te veel voorop. Lopen we nou achteraan? Het staat niet in verhouding met wat andere landen doen. De Rutte laat de economische belangen weer eens prevaleren. En is bang van Poetin. Dat is een beetje waar dat neerkomt. En dan laat het groot deel van de bevolking mooi in de steek. En jouw bezwaar in... zit vooral aan de kant van Rutte, niet zozeer de koning. Ja. Nou, daar kan je over discussiëren. Maar als eren lid van uh, het IOC kan ik me daar dan nog wel iets bij voorstellen. Maar, maar Rutte vertegenwoordigt ons allemaal. En wat ik er nog bij wil zeggen. Als oud-partij eh, van de arbeid-man is dat ik dit van de partij van de arbeid helemaal onvoorstelbaar vind. En ik denk dat ze bij de volgende verkiezing geen oud-links-kiezer overhouden op deze manier. Goed, dankjewel. Hannes, we noteren een oneens. Goedemorgen, stand.nl. Hallo. Hallo. Ik moet zeggen dat Rusland altijd gesloten zal blijven voor die vieze homo's en genders. Alleen vieze transsex. Oh, dat is een aardige reactie van u, meneertje. Niet zo, hè? Hallo? Ja, en dan heel snel vertrekken. Hè? Ja. Dat is dan heel... Lavaard! Zo. zo. Uh, even kijken, ik heb hier nog iemand, hoor. Ik ja. luister op radio. Ah. Ik hoor eigenlijk helemaal niets uh, met een link met het schip van Greenpeace... dat Nederland een soort verplichting heeft. Uh, dat ze misschien beloofd hebben van... nou, jullie laten onze mensen vrij en ons schip komt vrij. U denkt dat nou, er een nou deeltje is gemaakt door de Russen? Nou, ik denk dat er zo'n deal gemaakt is, misschien. Complottheorieën. Daar hoor ik helemaal niets over op radio. Oh, bij deze heeft u het gemeld. Dank u wel okay, daarvoor. Dag. Nog wat reacties van de site. Het is goed om te gaan. Hierdoor kunnen ook uh, vooral zo belangrijke informele contacten worden onderhouden. Er zijn veel grotere belangen dan alleen die van de homo's. Neem bijvoorbeeld vrouwenemancipatie in islamitische delen. Dat is een veel grotere groep. Niemand anders zegt het is zowel diplomatiek als politiek een grote fout... dat ons land met koning en minister-president in Sochi zal zijn. Jammer. Dat goed met het stemmen op de site. 937 mensen hebben dat al gedaan. www.stand.nl uh, 41% eens met de stelling, 59% oneens. Het is goed dat premier Rutte en...